Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is ellende op het spoor. Vooral in de Randstad en rond Arnhem zijn er problemen. Door het noodweer is het treinverkeer helemaal ontregeld. Door blikseminslag en bomen op het spoor zijn er op meerdere trajecten treinen uitgevallen. De NS hoopt dat het snel weer gefixt is. Je hoort een woordvoerder. We kregen te maken met blikseminslagen en omgevallen bomen. En daardoor kunnen we niet alle treinen rijden die reizigers van ons gewend zijn... We verwachten dat we rond 8 uur weer een beheersbare dienstregeling kunnen gaan rijden en ons advies aan de reizigers is om de NS Reisplanner goed in de gaten te houden. Premier Rutte heeft weer een motie van wantrouwen overleefd. Die werd ingediend door PVV-leider Wilders en de groep Van Haga... nadat bekend werd dat Rutte jarenlang berichtjes van zijn telefoon verwijderde. Maar er was dus geen meerderheid voor. Vanmiddag was er een debat over in de Tweede Kamer. Rutte zei daar dat hij alsnog info gaat delen over zijn sms-verkeer. Eerder weigerde hij dat nog. De Griekse componist Vangelis is overleden. Hij was onder meer bekend van dit nummer. Uit de film Chariots of Fire uit 1981. Daar won hij ook een Oscar voor. Het is niet bekend waaraan Vangelis is overleden. Hij was 79. En bedrijven staan te springen om nieuwe collega's en dat is ook te merken op hogescholen. In Almere bijvoorbeeld krijgen studenten tijdens hun studie al een baan aangeboden. Vooral bij de ICT-studenten, die, die krijgen al aan het begin van hun vierde jaar krijgen ze contracten aangeboden. En dan moeten we echt ons best doen om ze binnen te houden, dat ze hun studie afmaken. Zelfs zo erg is het. Ja, dat gebeurt. Dus uh, we moeten ze dan wel echt motiveren van, joh, je moet het echt afmaken, want dan heb je nog veel meer in handen. En ook op de stagemarkten in Almere is het hartstikke druk. Voor corona stonden er op zo'n plek waar studenten een stageblik kiezen 40 bedrijven. Nu zijn dat er twee keer zoveel. Keuze zat dus voor deze student, al heeft dat wel twee kanten, vindt hij. Dat zorgt wel dat ik heel laks kan gaan worden en makkelijk. Waardoor je toch gaat denkt, nou, je komt wel aan iets. Andere kant is het wel leuk, omdat ze heel chill met je zijn. Dus je hebt wel meer vrijheid. Het weer, we krijgen een droge avond. Morgenochtend nog wat zon. Daarna opnieuw regen. In het zuidoosten ook weer onweersbuien. Het wordt 20 graden in de kustprovincies, 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel, 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. a 4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en Knaalpunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer fieden. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Bad Oefendorp en Knaalpunt Holendrecht, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N9 richting Den Helder bij de afrit Egmond, 3 kilometer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort Is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Yes, I am. bijgepakt De laatste single van Francis Alban Blake heet uh, Blisters. Welkom bij deze alternative FM van uh, 19 bij. Um, dit is dus een uh, programma waarin uh, twee telefonische gesprekken gevoerd gaat worden. Dat is wel heel erg leuk, want uh, degene die we om half tien hebben... die komt nu al om half acht. Dus dat uh, gaat dan zo dadelijk uh, beginnen met uh, Nevin. Want uh, zij heeft uh, vorige week de EP VIE gepresenteerd. En dus moeten we erover praten... Das 1 en in het volgende uur komt Kuwa uh, in de uitzending Telefonisch over de single die hij vorige week heeft uitgebracht, Myself. Dus dat uh, zijn uh, een paar praktische zaken. Er zit ook heel veel, uh, heel veel, uh, in ieder geval materiaal in wat daags na uh, de uitzending van vorige week is uitgebracht. En materiaal wat morgen uitgebracht uh, gaat worden. Um, dat zeggende gaan wij dus nu ook. En uh, een ervan is zelfs uh, van een groep die we volgende week hier in de studio hebben. Onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dus dat uh, belooft in ieder geval wat. Maar eerst uh, gaan wij gewoon verder met uh, de muziek uh, die al een tijdje op het uh, lijstje staat. Dat Goodbye, is bijvoorbeeld deze Ghana. old friend, I'll see you down the road. Farewell man it's time to let I De elektroklanken ben je nog niet helemaal verlost. Want uh, dit was Ware met Closer. Maar straks komt uh, bijvoorbeeld nog Crash Waarbij voedsel chambers... waar ook uh, dit soort invloeden duidelijk uh, nog uh, merkbaarder zijn. Uh, maar dit was Closer. Uh, twee korte nummers trouwens. Ghana met uh, Down the Road. Die duurt iets van 2,5 minuten. deze nog net geen 2,5 minuten. Dus uh, in uh, 5 minuten tijd heb je gewoon even twee nummers uh, gehoord... hier bij Alternative FM. Um, Lights on the Lake. Vorige week hadden we Elise Joy Kommer in de uitzending over deze single. Het nummer dat heet Tumble and Fall. So I'm feeling home everywhere Cause I'm always on the road Eigenlijk twee nummers die een beetje bij elkaar passen. Lights on the Lake met Tumble and Fall. En die band die komt uit Den Haag. En deze die komt uit Doetinchem. Uh, ze heette The Same. En Home Everywhere is het uh, laatste single wat ze hebben uitgebracht. Uh, uh, met die zeven kijken, 10 minuten voor half 8. We hebben er nog uh, twee tot we aan uh, een telefoongesprek uh, gaan komen. Eerst uh, deze van Carmine Kals. Ik heb hem al eens een paar keer laten horen. Dat nummer dat heet Won't Blame Myself. Dat was de backseat show van Nevin. Uh, het is uh, nou één minuut voor half acht. Uh, dat heeft ook uh, weer een uh, reden waarom ik uh, nu iets uh, draai en uh, zo dadelijk nog iets draai. Want uh, Nevin, uh, die hangt aan de telefoon. Goedenavond. Hallo. Hallo. Um, ja, uh, het, is, het is heel erg leuk. Ik had al gesproken om half tien krijg ik een mailtje of een e-mail binnen. Kan ik over half acht? Ja, en... ik was zo enthousiast. Ik had er zoveel zin in... dat het uh, twee uur eerder moest. Ja, ja, ja. Maar wat, was, wat is de, de achterliggende reden? Mogen we dat weten? Ja, zeker. Nou, ik wilde vanavond toch toevallig... heel graag naar de Visser gaan. Dus ja. vandaar. Ja. En, ga ik jou wat verklappen? Ik heb ooit nog eens een keer uh, met Evie een heel gesprek uh, gevoerd. Dat is nooit uh, uitgescholden op de radio. Maar uh, ik, uh, het was in de tijd dat zij net de grote prijs van Nederland uh, had gewonnen. In, ik meen in 2009... En toen maakte ze ook onderdeel uit... van een soort van grote prijs van Nederland. Uh, ja, een soort theatertournee. En toen heb ik een lange tijd ook met Evie even uh, over de muziek uh, gehad. En daarna is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. Dus dan weet je ook ongeveer uh, dat ik uh, dat ook heb uh, gedaan. Dus je zit, een, uh, je zit er tussen, pre precies uh, ja, eigenlijk, uh, tussenin eigenlijk. Want ik... Ja, ik hoop ook dat ik dat, uh, dat, ik ha, ja, dat, dat, dat mag wel. Ja, dat geloof ik graag, ja. Uh, maar goed, uh, we gaan het nu even over jou hebben. Uh, het bezoek van Evie vind ik wel even wat minder belangrijk. Maar, uh, <laughs> uh, want jij hebt een EP uitgebracht. Sorry, Jaap, ik hoor je heel slecht. Uh, je, je hebt uh, deze week, of vorige week, een EP uitgebracht. Ja, ja klopt. En uh, dat was heel leuk. Afgelopen ja. vrijdag, samen met de release show in de CineTool. Ja. Dat ze... Uh, ja, het was een hele leuke show en het was een hele leuke dag. Wel een beetje stressvol en zenuwachtig, omdat ja, hè, het is de eerste keer ooit. Ja. Maar uh, het was heel uh, leuk. Ja, en um, dan heb je ook uh, nu een aantal optredens gedaan met de band, heb ik begrepen. Ja, klopt. Hoe is dat er ge uh, eigenlijk uh, gegaan? Want uh, ja, um, die moet je dan wel bij elkaar hebben en dan moet je ook nog uh, de boel inslijpen en inspelen, om het even zo te zeggen. Ja, uh, ja, we hebben natuurlijk uh, heel lang de tijd gehad om alles voor te bereiden... ...omdat we natuurlijk überhaupt geen shows konden spelen het hele jaar. Maar um, ja, en toen het weer kon was het ook gewoon heel nice, zeg maar. We waren ook goed voorbereid en uh, het was ook wel spannend, vond ik. Mm -hmm. De eerste keer, tweede keer, dat uh, piste ik wel een beetje in mijn broek. Maar... <laughs> Langzamerhand komt er meer gewenning in, dus dat is fijn. Ja, want uh, ik zag ook al iets uh, voorbij komen bij uh, ja, uh, de collega's van 3 voor 12 Noord-Holland. Dat je daar ook al, uh, ja, die optredens, daar heb ik het over. Want uh, dat, uh, dat is meegenomen in een soort concertverslag, als ik het even gauw uh, begrepen had. Ja, klopt. Ja, volgens mij zijn ze er nog mee bezig, met, ja. uh, met het verslag schrijven van Sine uh, Kool. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, uh, ik hoop dat zij het leuk vonden, dus uh, ik ben benieuwd. Ja, Um, wie? Want uh, er stonden al vier nummers op. Uh, de laatste is uh, Tiny Squares. Die had ja. je daar nog niet. Uh, die had je, daar had je nog. Uh, ja, kijk, ik heb al een beetje een voor, uh, vooruitblik. Maar die Tiny Squares, die ontbrak nog. Maar uh, dat was nog de ontbrekende uh, van, uh, van het hele verhaal. Had je daar nog uh, tijd voor nodig om die, die track uh, nog heel goed af te mixen en, en, en noem maar op? ja dat was de, ja dat nummer zelf dat zeg maar uh, de ep die heet Wai en dat gaat eigenlijk over zeg maar gewoon een soort van je perfectionisme loslaten en gewoon lekker creëren mm. zonder dat je je hoofd erbij te houden maar die track die ging daar er heel erg tegenin die ja. uh, die heeft inmiddels vier verschillende versies gehad ja. en uh, ja dat was gewoon uh, ja was, uh, ik weet niet we waren er gewoon nooit blij mee of zo ja en uh, op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, waar ben ik nou mee bezig? Ik wil deze EP afmaken met zeg maar dat concept in mijn hoofd dat ik heb bedacht. Ja. Het is wel een beetje tegenzijdig als ik nu nog vijf verschillende versies ervan ga maken. Ja. Dus soms moet je ook gewoon lekker de, je kindjes de wereld inblazen. Ja. En ik heb heel veel positieve reacties gehad. En uh, ik ben toch wel heel erg blij dat ik, het, uh, dat ik hem heb uitgebracht zoals die is. Ja. Perfectly ja. flawed in my eyes, maar ja... Ja, want, dat, want uh, alles heeft, uh, hangt een beetje samen hè, met, dat, uh, met die EP uh, die je hebben uitgebracht. Dat is, ja, de uh, Backseat Show, die hebben we net uh, laten horen. Uh, maar alles uh, zit in het uh, verlengde daarvan. Het heeft allemaal een ja. beetje met elkaar te maken. Ja, klopt. Ja, niet per se zeg maar verhalend, maar wel zeg maar, gewoon in het proces dat ik zelf heb meegemaakt. Of ja. zo. Dus zeg maar, ik begon in de eerste instantie, het uh, eerste nummer dat we hebben afgemaakt was Don't You Want Me. Hm. En... Um, daarna kwam uh, non-existent springs en daarna backseat show en zeg maar met elk nummer wat soort van uitgewerkt werd kwam er steeds meer een soort van idee van oh misschien wil ik deze nummers als een soort van samenhangend iets uitbrengen omdat het ja in in de weg ernaartoe naartoe gewoon wel met elkaar te maken had en ook met mijn proces over schrijven en zo dus ja, ja. ja, want uh, je, je bent hier ook uh, nog geweest uh, vorig jaar, kan ik me herinneren. Bij, onder de vlag van 3 voor 12 noord holland uh, Vloedgolf, kan ik me nog herinneren. dus uh, yes. uh, En dat was alleen maar met een akoestische gitaar. En uh, meer uh, had je niet bij je, maar goed. Uh, daar begint het vaak mee, hè? toch? Met, ja, uh, met ja. muziek maken, ook bij jou? Ja, zeker. Ja, ik schrijf mijn liedjes eerst gewoon uh, of op de piano of op de gitaar. En dan werk ik het later... Uh, nou, sommige liedjes hebben we dus eerst met Melvin uitgewerkt, de producer. Mm. En uh, Tiny Square is het eerste liedje dat we met de band hebben uitgewerkt. Mm. Dus ja, uh, yeah, many more to come. Ja, um, dit is dus nu uh, de eerste EP. Maar ik uh, ga ervan uit dat je nu al uh, weer bezig bent met uh, nog meer nummers. Of zie ja, ik dat verkeerd? Ja, we zijn nu eigenlijk al druk bezig met het uitwerken van de, de volgende EP. Ja. <laughs> dus... Uh, ja, want, nee, het gaat gewoon door. ja want, uh, want het heeft nog even het afgelopen jaar nog een beetje stilgelegen met uh, optredens. Hoe blij ben je daarmee dat je dus nu weer gewoon uh, dingen kan, uh, kan doen? Ja, ik vind het heel leuk. En het is ook, ik heb het ook echt wel heel erg gemist. Zeg maar ook naar andere optredens gaan en zo. Het geeft toch wel dat extra sparkje van, oh ja, hier doe ik het voor of zo. Want ja, het is toch wel soms magische momentjes of zo die je dan meemaakt. Ja. En uh, ja, ik kan niet wachten om meer op te gaan treden en uh, meer van onszelf te laten zien. Ja, uh, Cynetol, ik zag ook iets uh, met uh, duiker, dat zag ik ook nog. Ja, klopt, we hebben ook meegedaan aan frisse duik. Ja. Een maand geleden volgens mij. Ja, uh, hoe was dat? Uh, een beetje tegenvallend. Ja. Er waren niet zoveel mensen. Er ja. waren vijf vrienden van mij. En dat was het ook wel een beetje. Ja, wat is dat nou? Ja, dat ja, is uh, heel... heel ja. Maar goed, we kunnen vanaf dat punt alleen maar verder omhoog gaan. En de in daarentegen was wel echt een heel mooi contrast. Ja. Daar stond de zaal wel gewoon helemaal vol. En het was... Uh, ja... Dat was heel erg leuk. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, goed. Uh, uh, blijven ze zeggen, maar, maar goed. Uh, die, die EP is nog niet, uh, niet zo lang uit. Maar uh, ik neem aan dat je toch wel je best doet om hem onder de te, te brengen. Wat, uh, wat doe je er uh, zoal aan? Ja, ik heb het, uh, ik heb het in de eerste instantie naar heel veel uh, mensen gestuurd. Ik heb naar 3 voor 12 gestuurd. Uh, ook naar boekers en. Uh, ja, gewoon op social media en zo promoten. En we hebben straks ook weer een show staan waar we lekker de EP gaan spelen. Dus uh, ja. Ja, nou ja goed. In ieder geval, je bent er uh, druk uh, doende mee bezig uh, in, in dat opzicht. Uh, um, ja, nou, nou ja, goed, de muziek. Uh, wa, wa, wa, waarom voel je je zo'n beetje aangetrokken tot een beetje bijna dat, dat, dat, dat melancholische en dat, een beetje dat donkere kant uh, van, uh, van die muziek? Waar, waar, waar komt dat vandaan, uh, die, die aantrekkingskracht? Ja, ik, ik denk, ik weet, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat mijn vader iets te veel radio heeft, heeft geluisterd in mijn opgeving. Nee. Dat ik dat gewoon zo <laughs> indirect heb meegekregen. Dat heb opgenomen in mijn bloed. <laughs> ja, ja, ja. Dus maar uh, ja. ik vind het zelf ook gewoon, de artiesten waar ik zelf naar luister, dat zijn ook wel een beetje melancholische, ik weet niet, dat raakt me gewoon Dat vind ik zelf ook heel nice om te maken, zeg maar. Dus uh, ik ben wel meer aan het experimenteren ook met andere, ja, andere, ja, hoe zeg je dat, andere moods. Ik ja, ja, ja. Ja, mood, blijer, mood. Ja, ja, ja, ja, mood, mood, ja, ja. Juist extremer, verdrietig of boos. Ik weet het niet. Ja. Maar ik vind het gewoon mooi in muziek... Als het, uh, als het emoties prikkelt. En dat probeer ik ook te maken. Dus, ja. Ja. ja, want uh, het kan een reactie zijn hè, van het publiek. Van, nou, dat is wel heel erg uh, donker en depressief wat je, wat je brengt. Of ben je ja. dat nog niet, uh, uh, heb je dat nog niet gehoord dan? Ja, zeker weten. Uh, van mijn moeder. Die zegt altijd, kan je niet iets blijers maken? <laughs> en dan zeg ik, nee. <laughs> ah, het, ja. Het, uh, ja. Ja, het geeft wel aan uh, dat je wel weet wat je doet en uh, je weet wat je wil. Dat, dat is ja. dan de andere kant van het verhaal natuurlijk, hè? Ja, wat, wat betreft zeg maar, qua het schrijven en, en het ge gevoel dat ik wil overdragen, daar sta ik meestal wel gewoon achter. Zeg maar. Dus mm. dat ik denk van, oh, is het niet too much of zo, ja. dus ja, ja, dat is, uh, zeg maar, het is ook gewoon, muziek is natuurlijk een su super subjectief iets en dat raakt sommige mensen wel en sommige mensen niet. En, uh, ja. Ja, ik denk wel dat als mensen het niet leuk vinden dat dat niet voor hun uh, bedoeld is. Nee. Um, uh, geeft het ook een beetje een tijdsbeeld aan waar jij in, in zit uh, in, uh, in de wereld? Um, ja, ik merk nu wel dat uh, het nieuwe werk waar ik mee bezig ben... Uh, het is textueel gezien wel nog steeds dat hele donkere, maar... Um, het heeft wel een iets luchtigere sound dan uh, wat ik op Vai heb gemaakt. Mm. En ja, het, het, het, ik, ja ik, ik weet niet. Ik, uh, ja, ik denk dat, dat ik inderdaad toen ik Fly maakte, dat, iets, uh, dat ik iets verdrietiger was mm -hmm. in het algemeen. Mm -hmm. uh, maar dat vind ik ook gewoon heel erg mooi in artiesten om te zien zeg maar, hoe hun... Uh, ja, het is ook gewoon menselijk om ups en downs te hebben. En ik vind het ja. mooi hoe dat zeg maar ook weerspiegelt in het werk van artiesten. Dus ik vind het helemaal prima dat dat uh, ja. gebeurt. Ja, je kan, je, kan, je kan zien wanneer iemand in een bepaalde gemoedstoestand is in het leven bij, bij een muzikant of wat dan ook. Ja, ja, vaak wel. Hm. Ja. Uh, goed, uh, even nog waar jij op te vinden bent op het wereldwijde web. Ja, um, je kunt mij op Instagram vinden op onder de naam Nevin Music en ook op Facebook. En um, op Spotify onder de naam Nevin. En dat is tot zover wat ik heb aan de site. Nou, oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Het is, uh, het, het, het is duidelijk. Uh, dankjewel. Yes, jij ook bedankt. Nou, en dan uh, gaan we hem uh, nog even draaien. Tiny Squares van Nevin. Strangers kill the night, walking near their sights See the sun come up, question all of the mind once made me home, catch me making smiles, Did I just settle for another storm. fit into their tiny squares Take my photograph It was just cause I I'm taking off Feeling down Still I'm rising up Troubled child, living so reckless. It's do or die. Lost myself more than a million times, but you wouldn't. Oh, Het booit met floating en hij was, uh, hij was de winnaar van de, de Rob Agda Award bij de laatste editie van 2022. Ja, want uh, <coughs> al die voorrondes uh, die zijn uh, allemaal uh, even heel rap uh, doorheen gejast uh, om in ieder geval een winnaar aan te wijzen die op mocht treden bij uh, Bevrijding Pop, want dat uh, was uh, het deel van de winnaar. Uh, op het hoofdpodium mochten uh, na Suzanne en Freek... Uh, mocht Elliot Boyd zijn opwachting maken. En dat heeft hij dan ook gedaan, samen met de band. Um, daarvoor hoorde je Tiny Squares van Nevin. Uh, ook hier geweest uh, bij ons in uh, de studio. Uh, maar ze heeft Vy, zo heet het, uh, heet het uh, uiteindelijk. Ik zei Vie, maar dat heeft uh, dan weer met mij te maken... omdat ik denk aan het Franse woord Vie. Maar het is dus totaal iets anders... Um, waar het voor staat, ze heeft het me verteld. Maar ik ben het nu alweer vergeten. Dus dat, uh, dat antwoord, dat krijg je dan nog. Uh, toegekomen aan een single die morgen uit uh, wordt uh, gebracht. Dus uh, we zijn er uh, heel vroeg bij. Uh, dit is een van de eerste nieuwe singles. Die je gaat horen straks. Meteen daarachter hoor je alweer nummer 2. Maar dat heeft ook uh, te maken met uh, de band zelf. Want die komen, die komen volgende week. Het is dus, uh, Simulation Adaptation die ook een nieuwe single morgen gaan uitbrengen. Dus het zijn twee nieuwe nummers achter elkaar. De eerste is van een dame die ik in het verleden al heb meegemaakt... maar dan als een van de vocalisten en zelfs ook nog... de leading vocals voor de rekening heeft genomen in Yellow Grass. En nu beginnen er bij een aantal mensen toch wel een beetje alarmbellen af te gaan. Ja, dat, dat was waar, dat is een band... Met Bram Westdorp en Pepijn van de Burg. Dat klopt, want uh, daar maakten zij ook deel uit. Ehm. Uh, met. Uh, uh, met uh, wacht even. Bram Westdorp, uh, daar weten we een beetje van hoe het is afgelopen. Die is op een gegeven moment met Avi on Fire uh, verder gegaan. En die hebben het nog uh, geschopt tot uh, de wereld uh, draait door. Uh, en daarna was het eigenlijk met Yellow Grass. Alles wat meer op een laag pitje. Maar de band heeft het wel gered tot Radio 2. Dus het is, het is dus wel degelijk nog onder de aandacht ge, ge, geweest. Nienke Kuzel, zo heet ze voluit. Maar ze is een ander pad ingeslagen. Namelijk het maken van Nederlandstalig werk. Als je wil weten hoe, het, hoe dat echt eigenlijk bij haar zich heeft afgespeeld in dat brein. Dan moet je maar morgen even kijken bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar staat het allemaal in. Bij de rubriek. Het is een uitgebreide rubriek. Nieuwe muziek. En nu hoor je al deze nieuwe single. En die single die heet Regen. I'm not Zij hier, simulation adaptation en het nummer dat heet. Don't need a reason why, daarvoor hoorde je trouwens Nienke, want zo brengt ze haar materiaal uit met regen. Morgen zijn beide nummers te krijgen op verschillende platforms. En morgen kun je het ook nalezen bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dat uh, is dan even bij deze gezegd. Emmy met Craving You. <mys> to come over. come over have a drink or two or three or six